Wij beginnen de volgende perk perk Hei De eerste het eerste vers. Wij hieroeto et hamon haam. Wij al wij schev sham we ikshu lav talmidav wij hier en het was to et amon haam tun hezach de menigte van het volk hoe gewoon menigne wayal hagara en stag hij op naar de berg. We chef sam, en hij zat daar Week Schuh alafto, midav, en naderde tot hem zijn leerling. Tot nu toe hebben we geleerd over vier leerlingen. De, uh, het vers 2. Het woord gehara, gehara, komt van haar, haar haar, hierher. Komt van, zoals de ons vertelt, van het woord voor uh, overpeinzingen te hebben. O, uh, het berg, behalve in het Hebraeus, berg is, is, heeft dezelfde stam als overpensing, daarom zien we ook vaak dat uh, Abraham ging de berg op maar ook overpensing en ook die geeft ook een gevoel van net of je de berg voor jou staat wat heeft het je Vayomer, Vayomer. and he opened his own mouth and <coughs> learned him and said, "Three, Ashrei Anihei Haruach, ki lahem Malchut Hashemaim Aibachinuot Zinlier." eigenlijk vanaf nu beginnen wij het, leer, het leren zijn leer. leer van het, de leer van het koninkrijk. Der hemel. We hebben geleerd. Over zijn doorstaan. Van. Um, van verledingen. Van de satan. Dat hij alles heeft doorstaan. Alles van binnen. Alles waar Yeshua over spreekt is binnen de mens. En niet buiten de mens om. Dat is erg belangrijk om dat steeds jezelf voor um, de geest te houden. Al was het in de werkelijkheid ook uh, gezien in het materiële. Het gebeurde ook in het materiële. Maar het was het innerlijke werk wat hij deed. Aan zichzelf en manifestatie daarvan ook bij anderen. Drie. Daar is het vers drie. A on je gelukkig of geprezen zijn, gelukkig zijn, armen van geest. hem, want voor hen is het koninkrijk der hemel, aan hen is gegeven het koninkrijk der hemel. Alleen aan degene die arm van geest zijn, betekent degene die zichzelf arm van geest kunnen maken, van allerlei menselijke kennissen over het geestelijke, die menen, filosofie en allerlei andere dingen. Dat de mens moet maakt zichzelf arm van geest, betekent kan komen. Geest betekent dat heeft vijf stadia dat hij, die brengt zichzelf tot een stadium nu, dat is arm van geest, hij die zichzelf kan overwinnen, of verdunnen zichzelf zijn eigen wens, omwille van het hoog. Aan hen is malchudscham, maar aan hen is het koninkrijk der hemel, betekent zij ontvangen ook de reding. Want de reding ontvangt men in de Malchut Shamayim, die ingebed is in elke klinketter. Vier aschrei ha Gehem, in uw hamu, zijn zij die uh, rouwen, want zij zullen vertroost worden. Rauw betekent, betekent. zijn ook. je eigen kilim. leeg te pompen. leeg te pompen van. en. maken jezelf. als jouw kilim, als. Uh, sponge. ja, so sponge is als. Ja? met Nederlands zeg je dat. Huh? Ja, als spons maak je dat zo, so, zo, so, dat uh, je kan alles opnemen. Wijk. En. Dus dat is betekent, zij die. Hij wil niet zeggen, dus zij, zij, rouwen, die zitten. Dat is het woord voor meervoud van zij die zitten. Bij wie doden zijn gevallen, doden zijn bijvoorbeeld en om iemand anders, maar het is letterlijk, maar dat is wat hij zegt. Zij die bruiloften hebben, die één keer hebben. vijf ashay anavim die hema Jesu aards gelukkig gelukkig zijn de nederigen want zij zullen de aarde beërven en de aarde is hetzelfde dat is helemaal goed nederig is, dus hij die, die nederig betekent laag bij zichzelf komt in zijn eigen kilim, brengt het licht naar de malgoed, en daarom beërft hij ook de aarde de malgoed. Zes. Hij spreekt alleen maar over geestelijke toestanden, over de, het innerlijke van de mens, hoe de mens innerlijk gelukkig wordt. Er worden, worden mensen innerlijk gelukkig, worden die ook gelukkig uiterlijk. Zes, asrei, areivim, wat smeim, wat sedaka, hem isbau, asrei ha areivim, geprezen zijn, zij die hongeren. Wat ze en dorsten, dorst, dorst, dorst, dorst hebben. Laat ze da ka aan gerechtigheid. Die hem is bouw, want zij zullen uh, verzadigd worden. Kijk, kijk hoe, hoe, hoe geweldig wat hij ons vertelt. Zij zullen wel verzadigd worden. Nou, wat is meer dan, wat kan meer zijn dan verzadigd te worden? Kijk nou naar de hele wereld. Wie is verzadigd? Iemand heeft miljoen, die wil twee. Iemand heeft wat er ook is. Die wil altijd meer. Alleen, en niemand is zo verzadigd. En dan weten we wat is verzadigd mens kan verzadigd zijn, zo leren we nu bij Jeshua, als die hongert en dorst, hey, dorst, dorst heeft naar gerechtigheid. Dus betekent gerechtigheid, betekent van binnen, gerechtigheid betekent de, de middelste lijn, van binnen eh, strijdt hij naar overeenkomst, naar eigenschap met Hashem. En die, die zal verzadigd worden. Dat wil je in het kort leven. Hier op aarde. Waar we, wie. komt komt. In tot verzadiging. Altijd drukte. Altijd iets. Van binnen is dat. De mens. Opjacht. Om iets te doen. Om iets te bereiken. En. Hoe kom je tot verzadiging betekent? Verzadiging betekent ook. Eh, rekent ook dat rust en sereniteit. En interessant is, het woord van uh, Isbaou verzadigen, Ze heeft dezelfde uh, woord als Sheva. Alleen het Shin en Sin, alleen hier maar in deze taal zijn er geen, nee, geen, zijn geen puntjes, geen klinkers. Je kan je ook zien als, uh, als zeven, ja, zeven zeven berekenen, om zeven onderste te berekenen, wanneer de mens zeven onderste sfero, dat is het lichaam van de mens, zeven onderste sfero zal berekenen, zal hij ook verzadigd raken. Alles is in deze taal uh, informatief, geestelijk informatief, om de mens te helpen. Niets anders is Gegeven in de Torah, in, om dan de mens om de mens te brengen in overeenkomst naar de eigenschappen. Alles zit daarin. En dat is ook Torah, wat we leren hier, is het ook een deel van de van het Torah. Wat, wat die dingen die genomen zijn over Yeshua, die spreken over Yeshua, Yeshua zelf zijn eigen, uh, leer is Torah. Tweede punt. Zeven. Asherai Ashrei, Niem die hem ge ge ge gelukkig zijn. Zij die barmhartigheid hebben of tonen. Want zij zullen barmhartig, zullen, zij zullen erbarmen worden, ja, euh, zullen barmhartigheid ontvangen. Zie je dat? Het heet middag neget middag, Het eigenschap tegen eigenschap. Als een mens barmhartigheid bij zichzelf aankweekt, dan zal men precies op dezelfde manier met hem van boven omgaan. Knie en leeg. Knie en leeg, precies. Want barmhartigheid, rachamim is de mens heeft dat niet in zichzelf. Dus als een mens zichzelf schikt om Rachamim, Rachamim is Barmhartigheid. Het licht van Barmhartigheid. Het licht van de, de middelste lijn. Dat is Rachamim. Right? Rechts is Chassadim, links is Chochma, en de middelste is Barmhartigheid. Tussen die twee. Dus Chassadim, en daarbinnen is het schijnen van licht, Aschrei, barei, lewawe, die hem je et Kijk, hoe zegt hij ons eenvoudig. Aschrei, gelukkig zijn, zij die zuiver hart hebben. Een zuiver hart. Een zuiver hartige. Een zuiver hartige. Zij die cijfer hard hebben. Kihem je hazo, want zij zullen Elohim, de Elohim zien. Zij, zie dat wat hij zegt ons? Zij voor een hart hebben, zij zullen elo, de Elohim zien. Waarom zegt hij dan niet dat zij zullen Hawaii zien? Waarom zegt hij dat niet? Dat zij zullen Hawaïe zien. Waarom zegt hij dat iemand die een zuiver hart heeft, dat die Hailokim zal zien? Huh? Nou, waarom dan? Wat heeft het te maken met het haar? Dat het een zuiver hart, dat door het zuiver hart kan men... Dat is ook een zuivere Natuurlijk, als je hebt al een zuivere Jezot, zuivert jezelf tot Jezot. Kan je al Hawaii zien, kan je al het licht kochma zien, Van, kan je jou ja, slaan, dan betekent dat zuiver betekent dat jij kan vanuit je soort licht Orchozer, man of Orchozer doen, doen opsteken tot aan tot het. Tot, tot het licht gogma van, directe, van het directe licht. Dan kan je een gogma, betekent al het licht van Jutke, het licht van Hawaia. Maar hier, wie alleen het hart eh, zuiver heeft, betekent dat die, heeft alleen maar twee delen van het de Dat Betekent dat die, heeft een zuiver hoofd, want hij kan niet het hart zuiver hart hebben, zonder zuiver hoofd en het licht moet, zuiverheid moet komen eerst, via het hoofd, naar beneden. Dan kan het gaat het via de gar, dus van kilim, Peter er maar en dan gaat het naar Hagad. dan hebben we twee delen van de parsoef, twee delen van de parsoef is Hagad, en dat is dan elohim, elohim betekent alleen maar katnoet de naam Elokim, dan kan die alleen naar de schepper in zijn hoedanigheid van de strenge meester, maar dan gaat Nou, dat is wat hij zegt Nee Negen, Ashrei rotfei shalom ki vnei Elokim yekarela hem. Verder zegt die, Ashrei rotfei shalom. Gelukkig zijn zij die Shalom nastreven. Rotvij betekent achtervolgen letterlijk. Gelukkig zijn die najagen Shalom Shalom nastreven. Van Elokim, van zij zullen uh, genoemd worden de zonen van Elokim. De zonen van Elohim. Dus Shalom. Is. Yesod. De middelste leen. Yesod. Maar zij die dus nastreven. Dan zij zijn aan toe maar nog niet. Nog niet ja, dan zou dat zijn. Wie Shalom heeft. Maar dat zij alleen maar zij die. Die streven naar Shalom. Die zijn de zonen van Elohim. En dus die is betekent hogere, betekent Elohim. En wat van Elohim naar beneden komt, is zonen van Elohim. Wie zijn zonen van Elohim? Zonen van Hagat. Net zeggen hoort. Zo so, kan je het zien wat hij ons vertelt. Tien. Asrei hanir da'fin beglail het zedaka, gilahem malchut hashamayim gaat nog. Asrei he gelukkig zijn degene die vervolgd worden beglail vanwege zedaka, vanwege de rechtvaardigheid malchut shamijn, want aan hen, for hen is malchut Voor for hen is malchut shamijn tzedakah dat is wat rechtvaardigheid, dat is dan de soort van de middelste lijn. en zij die achtervolg die vervolgd worden alles is in een mens. Alles waarover Yeshua spreekt, is alleen binnen een mens. Vervolgd door wie? Wie in binnen de mens vervolgt de mens? Sitra, Sitra achra. Eigenlijk. Niets anders Yeshua spreekt. Niet over de volkeren der wereld, niet over Romeinen, niet over, niet over allerlei... Andere dingen. Hij had nooit geklacht over dat soort dingen. Dat zijn dingen die buiten de mens zijn. Dat zijn de dingen die weerspiegeling zijn van de strijd. Die, die binnen de mens zich uh, voordoet. Alles wat van buiten is. Alle onrust. Alle ellende. Alle vervolgingen zijn door de innerlijke niet gecorrigeerd zijn. Door innerlijk wordt het opgeroepen dat het van buiten komt, de vernietiging. Vernietiging. Dat is waar hij ook schreef. Gelukkig zijn, zij die, die vervolgd worden door, vanwege de gerechtigheid, sedaka. Rechtvaardigheid. En het sedaka is rechtvaardigheid. O, wat is rechtvaardigheid? Rechtvaardigheid is de middelste tussen That is tzadik from the word tzadik. And tzadik is Yesod. Yesod. Okay, my Yesod. Yesod is tzadik. Ah? And tzadik. cederka, that is Yesod. is tzadik. Tzadik, tzadik is Neichon Tzadik is Neichon That is what tzadik and tzadik is referred uh, is yesod. Uh, Kijk, like, we zeggen Malchut. Malchut, we zeggen of yesod. is. Uh, is bedulling, bedulling we bedoelen niet vanaf de tweede centrum, maar kennen we Malchut niet. We spreken van Malchut, maar het is altijd Malchut. en uh, de Ateret yesod. Dus Ateret yesod is net zo so als Malchut. Dat is wat ik bedoel. Je ziet, hij zegt. Uh, want aan hen, voor hen is Malchut voor hen is het Koninkrijk der Hemel waarom iemand die vervolgd wordt vanwege zijn CDK. Dus waar de, waar door de clipoot wordt hij vervolgd, maar hij verdraagt dat. Hij niet fixeert jezelf op zijn clipoot. Dan aan hem, Malchut zal hij zal Malchut Shamayim. Voor hem is malgoed Shamayim betekent dat hij dan kan Orgozer doen opstegen tot de ketter. En in de ketter, in zijn ketter is ingebed malgoed van de hemel, dus malgoed van de hogere trap treden. Dat is malgoed Shamayim. Okay. Elf. Ashrei Hem, ki, Ikharafu. Kwa fu et hem, we die broer Alechem, Alechem, Bashaker, Kol Ara Bavori. Ashrechem, gelukkig zijn jullie. Hij spreekt tot zijn leerlingen. En wij zijn ook allemaal leerlingen van hem. Eigenlijk, moet je zo zien. Wij zijn allemaal leerlingen van wie? van de heine die van de alle vier stadia van de mashiyah. dus van Keter is Yeshua, is natuurlijk het hoogste. Dan hebben we Shimon Bar Yuchai, met zijn boek. Dat zijn allemaal stadia van mashiyah. Dat zijn allemaal, kan je zeggen, we hebben vier leraren. Je kan zeggen, we hebben één leraar, het allemaal hetzelfde, alleen maar het brengen van de leer van over de bevrijding van boven naar beneden. Je kan zeggen, ik heb alleen maar één leer Yeshua. Maar ik kan zeggen, ook in verschillende fasen, voor mij is bijvoorbeeld zo alles al om het even. Of ik over Yeshua spreek, over van Shimon bar Yochai en, no, en de krachtigste voel ik nog steeds ari bedoel bedoel, niet krachtigste, het is anders want als wij spreken van ketter het is het heel anders, ik voel me heel anders want dat is dan als het ware uh, alleen maar op hogere kili kli en niets meer, de rest laat je als het ware ongemoeid maar wanneer je bijvoorbeeld, wanneer gaan we in Ari, bij Ari, dieper. Dan gaan we brengen we dat licht van Yeshua dieper, dieper naar Ari. Dan voel ik heel anders. Dan heb ik het gevoel dat uh, het licht komt helemaal tot aan de Yisod in alle vier stadia. Het is anders. Het is het is dieper, maar het is dieper omdat uh, omdat jij trekt het aan dan naar beneden. Terwijl wanneer we leren van leren um, de leer over het koninkrijk der hemel. Dan komen we naar boven en blijven we daar in de klikketter. Wij verheffen ons naar de ketter en blijven in de klikketter. Terwijl wij meer kilim hebben. De hele bedoeling is om niet in de ketter te blijven. Maar te brengen dat naar beneden. Iedere begrip van jullie dat? En dat is heel belangrijk. Daarom. Hè? daarom hè? Meer ambitieuzer zijn. ambitieuzer moet je zijn. Dus niet alleen dat. En niet ambitieuzer omdat je wil volledige. Niet ambitieuzer. Je wil bevrediging hebben. Niet alleen. Niet alleen in de ketter, alleen maar een, een lichtneffers, als het ware. En daarom. Als we klaar zijn met dit, met dit dan hebben we genoeg. En als we dat klaar zijn met deze, met de, met deze studie van uh, brit gadda gaan we diepere dingen ook doen en ook in onze nachtlessen. Gaan we dan doen de pre et de vrucht van, van het sheim. Dat is tvila. Zo we leren aan fundamenteel werk, vele, vele pagina's Van over tvila, over het gebed. Wat betekent, wat is gebed? Man, dan zullen we, wat zullen we dan doen? Intensieve studie over, geweldige studie, nergens in de wereld kan je dat aantreffen. Over de, de plaats waaruit wij de tvila, het gebed, optrekken. Dus eigenlijk, atteret je zot. En dat leren we uiteraard van Ari. En wij zijn al daarmee bezig. Het is al sinds zo'n paar dagen, begonnen we al, ik ver, verklap het al. al. waarom? Omdat het, niet verklap het, omdat het uh, nog, nog te vroeg is. Maar omdat als we beginnen, het is niet van mij. Dus wij werken nu ook al aan die, uh, zoals ik het noem, <coughs> uh, sidur, ha Um asidur Tfila Aluriani. Asidur Atvila aluriani. Asidur at aluriani. Sidur at fila Dus het Lurianse Sidur Het Lurianse gebedboek. Er staat nergens. Niemand heeft dit ooit geschreven. En kijken over hoe lang hebben we dat daarover die dachten we nog nieuw nog was nog niet de tijd maar nu begonnen we dat doen, we in voorbereidingen, wanneer we straks, zo lang klaar zijn, dan gaan we dat in nachtlessen, dat leren, dat geweldige ding, want dan zijn we al rijp daarvoor, dan, dat jullie begrijpen, de, de, de zin van wat we leren, dan zullen we overstappen, helemaal naar vlak bij de goed. omdat daar komt, moet de verlossing komen, He? maar eerst moeten we, zonder ketter is het onmogelijk, en we zullen zien dat als we klaar zijn met Brit Gadasha, hoe dan, zullen we, we, uh, hoe dan zullen we zoger leren? Met welke ogen? En ook andere dingen zullen we anders tegen de, andere, de krachten van Jeshua verbinden met die anderen. Zal dat een geweldige uitwerking zijn. Dan zegt hij verder Ashrei 11. Uh, gelukkig zijn jullie, jullie betekenen jullie die mijn leerlingen zijn, die mij aanhangen, dus die putten uit mij. Gelukkig zijn jullie die zullen, zullen ges geschaamd worden, hè? geschonden worden, hè? nee, Zullen als schande ondervinden. We en zij zullen uh, jullie, jullie vervolgen. We je broer alleen hem, en zij zullen over jullie leugens spreken. Cholera, al het kwaad, bavori vanwege mij. Zij is niet andere mens. Zij betekent alle klippot die ja, in jou zijn. Die zullen jou steeds willen afbrengen van mij. En door jouw geloof in mij. Zullen ze jou uh, beschamen. Zullen ze jou vervolgen. En ze, Waarom is het zo? Waarom komt het? Dat wat Yeshua zegt. Dat door mij... Zullen ze al die dingen aan jou van jou gebeuren? Waarom? Als een mens goed want wat kliepode niets anders bestaat. Als een mens niet aanhangt Jesuwa, dus niet komt tot de ketter. maar blijft in zijn kelim de Kabbalah, wordt hij dan aangevallen door wordt die dan aangevallen door de Sitra Achra? Nee, ja of niet. Als een mens doet gewoon wat lekker voor zijn lichaam is. Oké, okay, het is, het is, uh, maar dan, of andere dingen, doet of maar niet in de naam van de hemel. Niet, ja, niet in de naam van de hemel doet hij zijn werk. Geweldig, want hij kreeg, kik, hij kreeg dan uh, brandstof om te leren, want dan weet je dat, ah, elke dag krijg ik meer, doe ik meer voorschriften, en wordt mijn rekening in de toekomstige wereld, of ook hier, groter. He? Dan zal ik meer verdiensten hebben, hier, of in de toekomstige wereld. Dus dan, er is bestaat iets in zijn werk dat hij voelt dat hij loon ontvangt. Dat maakt hem warm, om door te gaan met zijn werk, en dat betekent dat zijn verwachting dat, van beloning betekent dat hij werkt voor, wie? Voor de citra agra. Dat is wat hij betekent, dat hij in zekere mate, in verschillende mate, iedereen kan iedereen in verschillende mate, buigt of neer, zich neerwerpt voor de citra agra. Duidelijk, de ene die... die en hij niet. Huh? En als niet. En dan hoeft hij niet te schreeuwen en dan wordt hij niet, word hij niet uh, uh, minacht door de citra Achra. En wordt niet achtervolgd door de citra Achra, want zij heeft hem al in, in, zijn, in zijn, in haar macht. Dan hoeft hij dat niet meer achter hem, uh, nog achter, achtervolgen hem. Ja? Als hij als, die, als hij, hij heeft zichzelf al Overgegeven. De ene die doet om geld, geld begeert, de andere begeert, eh, die doet veel veel begeert naar lichamelijke genieting. En, seks, wel de andere, die, de andere die weer, die wil rabi worden, alles wil die doen om rabi te worden, omdat men hem rabi zal noemen. Zeker. Andere gezien, doet er nu is, allemaal hetzelfde. Iemand bijvoorbeeld die een grote rabbi wil worden, die wil een grote leider van het volk zijn, dat iedereen hem manier, rabbi zo, echt hem zo aanspreekt, van kijkt zo hem tegen aan en de eerste, de beste plaatsen. Maar hij bijt hij ook gaat op de knieën voor de sitraag. En ook iemand anders die allemaal hetzelfde. Alleen maar verschillende varianten van het zich neerwerpen of abijgen voor de citra achra. Behalve Yeshua. Waarom? De citra achra, waar naartoe kan de citra, wat, welke spheerot kan de citra achra euh, beïnvloeden. Of daar, wat, welke spheerot. Gaan de Sitra Achra aangrijpen. Alleen die Sferot, alleen die Kilim die tot de schepping behoren, duidelijk, die vier stadia hebben, die Aviyud hebben, daar aast op de Sitra Achra. En natuurlijk de Kli die, die, uh, die, die, uh, dichterbij dichter het licht is is het meest begeerig voor haar. Het licht waar, de klierketter, daar waar het licht van Hashem is uh, verborgen, daar waar de uh, malgoed Shamayim, malgoed van het koninkrijk der hemel, of malgoed van, dus, van de hogere is ingebed altijd, malgoed van de hogere is altijd ingebed in de ketter van de lagere. Dus altijd zit daar uh, malgoed van de hogere en daar zit dus uh, het licht ook van de hogere treden. Daar aast natuurlijk het hoogste, het, het, het achtervolgt als het ware, verlangt daarnaar de Citra Agra om daaruit het licht. Natuurlijk moet je niet denken dat de Citra Agra komt zo hoog. Maar zij, waar, zij, zij, zij blijft altijd beneden. Maar zij heeft de kracht van, moet je niet denken dat de Citra Agra kan op, optrekken naar naar, ze gebruikt de mens om daarom ze is altijd onderaan de mens maar ze altijd trekt de mens ver, verleidt de mens om van de hoogste plaatsen het licht naar haar door te sluiten maar altijd beneden maar het geeft gevoel alsof zij heel hoog kan zijn omdat zij kan naarmate de mens hoe meer de mens zondigt krachtiger wordt dus de hoger, als het ware, orgozer, or niet echt orgozer, maar de hoger kan zij slaan omhoog haar kracht om de mens, eh, om het uh, licht wat de mens aantrekt, om het te absorberen in zichzelf. 50, 50. Huh? 50, 50, 50, mm. 50, 50. Dus is 50-50 machine. Of 50-50. 50-50 Dus, niet helemaal. Wat bedoel je daarmee? Nee, hier is niet 50-50. Naarmate de mens uh, sterker wordt, de weerstand. is altijd zo, natuurlijk. 50-50 betekent hoe meer de mens, hoe krachtiger de mens wordt. En willen een fout maken. Natuurlijk, dus als de mens krachtiger wordt, dan ook de sidrager wordt. Fijner. He, de, natuurlijk, en dan heeft hij ook nog, natuurlijk, heeft hij ook nog sterkere Stel dat een mens die aan zichzelf werkt en als hij valt, dat is een groot vallen. Daarom ast de citraagra altijd op een mens die uh, werkelijk aan zichzelf werkt. Alleen iemand die sma werkt, die werkt omwille van de schepper zelf, die wordt dus aangevallen het meeste door de citraagra. Iedereen begrijpt dat? Niet iemand die naar zijn gaat, die wordt niet aangevallen, want die doet alles voor zichzelf. Geen mens daar die naar de synagoge komt, die dan doet iets voor de hemel. Hij doet alles voor, uh, voor de kameraden. Die zit hier. Ik kijkt naar hem. Hij is zo hoog. Hij doet zo goede dingen. logisch maar. Het is niet dat ze iets verkeerd doen. Ze zijn nog niet opgewassen. Op, niet opgewassen van wat ze van voor het geestelijk werk. Welk? maar zo lang duurt het, zo'n 3000 jaar of zo, want ze willen dat niet, ze willen doen, binnen, doen samen met, het, met, euh, met de Citra achra, alles wordt euh, in, in, overeen, in overeenstemming met de Citra achra gedaan. Alleen als de mens begint werken, lishma, die wordt juist, hop, die wordt belagerd, belagd, belagd door, belagerd door, belegerd, sorry, Belaagd en belegerd door de Syriza. Onthoud het erg goed. Als je niet aangevallen, daarom zegt hij zo ook tegen. En dat gelukkig zijn jullie, dat jullie zullen uh, beledigd worden. Uh, schaamte sch ja, dus een, uh, schande zullen ondervinden en zullen achtervolgd worden. Uh, en ze zullen voor jullie. Leugen vertellen, al het kwaad vanwege mij. Omdat jullie hangen aan de ketter. Jullie verdunnen jezelf om tot de ketter te komen. Betekent dat alle onderste vier kilien moeten dan ook hebben van de ketter. Ontvangen ook van de ketter. En dat betekent dat jij onderwerp om, dat jij leent zichzelf als het ware voor de zitragen want alle overige, zijn ook alle overige kilien, werken dan ook niet meer om, om willen van het ontvangen voor zichzelf. Je let steeds op jezelf. En dat betekent en dat betekent dat, alle vier stadia bij jou van jouw kilim, van die vier stadia, onderste vier stadia, ook de Sitra Agra, kan niet ontvangen. Dan natuurlijk komt zij in opstand en gaat jou belegeren en bestoken, etc. En dan zegt hij dat: gelukkig zijn jullie dat dit allemaal aan jullie wordt gedaan. Om mijn naam. Waarom is het waarom moet ik dan zo gelukkig zijn? Want daarmee door mij verontvang je het leven. Al die, die bedrukkingen, al die ver, vervolgingen. Allemaal do, eh, ondervind jij en verdraag jij om het leven in jezelf, het ware leven in jezelf te ontvangen dan ben je gelukkig. De volgende twaalf. Simhu wedelu, kis harhem, rav Ki kihen ratfu et anviim, Asher ayu. De volgende regel leef mevem. Simhu wees Play, vigilu, and frolic. is Hem want jili loan or belonging, loan. Rav basham jili Lon is hroth in the Hemel. Ki hen Darfur want so zij the propheten. Die voor jullie waren geweest. De profeten die voor, voor jullie, dus voor de leerlingen van Yeshua zijn geweest. Ja. werden ook achtervolgd, Ja, vervolgd door, door wie? Door de Sitra achter. Hij doelt natuurlijk like uh, uh, in het. Natuurlijk is het, je uh, kan zeggen, nou, dat is dan... ...het massa of het volk of die, al, die, al die religieuze leiders, et cetera, ...dat zij dat hebben gedaan. Maar het allemaal komt uit dezelfde bron. Het komt uit de citra agra. Waarom moet je dan... Dus ook wanneer ik spreek ook over dat soort dingen... spreek ik ook van alles, wij spreken over één mens... Goed opletten. Dat het niet denkt, dat niet denken, dat ja, die, die Joden, of die daar, of die daar. Het interesseert ons niet hoe dat, want alles is van binnen, alles wat achtervolging, die van binnen plaatsvindt, kan je ook ervaren van buiten. En Yeshua spreekt alleen van binnen. 13. Atem, melacha arets. קיום מחמלך איה דף בב יום לח יום לח הנ לו יצלח דפוקנה רגל עוד לקול קיים להשליח חצה ויה meer leef nee, Adam. Dan zegt hij dan overdrachtelijk, als het ware, alles zit een enorm kracht, wat hij zegt, uh, 13, wat hij zegt, Atem, Mellaha, arts. hij zegt, jullie zijn zout van de aarde. Wie ha mellaha, ja, en indien de het zout of het zout, indien het zout zou, ja, nee, indien het indien het zout zou, zou uh, bedorven zijn, of ja, daarvoor bedenk ik het, ja zou zijn, zijn smaak verliezen, weet het zeggen, Ja, zou zijn smaak verliezen, zijn kracht, zijn smaak verliezen. Bij um, je mag, waarmee zal, hij, zal het gezout worden nog? Hij nooit slag dan zal het voor niets meer geschikt zijn. Die hem anders dan om naar buiten weggegooid te worden. ...waar ja, meer maas dan... ...en die zou... ...zou... zou uh, ...vertrapt worden... ...door de mens. Dubbelpunt. Kijk, zout... ...is hier iets bijzonders... ...want alles was met zout gemaakt... ...ook als... Um, zinnebeeld. In the temple, all was zout, overal zout, of the flesh, of the flesh van the offers. All the zout was gegooid. All the zout. And the zout, see, all the zout flesh bestendig. See? That is flesh is bedorven, it's snel bedorven. En zout maakt het bestendig tegen verrotting. En zo is het ook hier melk wat hij vertelt ons. En voor verder, zullen we over, het, over de, het woord melk, hoe het geschreven wordt, zullen we ook leren elders. Nu gewoon geen tijd hebben we daarover. Over het woord zelf, melk, zoud, heeft ook een kracht het woord op zichzelf. 14. Atem, Koro, de volgende regel, shelulam Ir yo'shevet al-Hahar, Lotisater. Jullie zijn licht van de wereld. Ja, iemand die hangt aan de ketter, die licht is voor de wereld. Ja, de wereld, wat is de wereld? Vier stadia. Het mag moeilijk zijn, maar ook vier stadia. Alle vier stadia zijn geschapen, dat is de schepping. En de ketter is, is tussen, die, tussen de, schepen, tussen, de licht, tussen het licht en de schepping. Dus jullie, ieder die hangt. Dus hij spreekt nu niet tegen die alleen, moet je zien, niet tegen zijn alleen zijn leerlingen. Hij tegen elke mogelijke leerling die later zal komen, die hem, Yeshua Ketter, als leraar ja, zal aanvaarden. Zo moet je het zien, dat het gaat over jou, duidelijk, en niet over, over vermengde mensen, tegen die Petrus, die andere, etc. Jullie zijn licht voor het licht van de wereld. De wereld is vier stadia. Kielim, dus de, de zwarte doos. Vierkante doos. En jullie schijnen aan hem. Ja. Iemand die komt naar de ketter, die ontvangt dat en die schijnt aan de wereld, aan de vier stadia. Onderste stadia. Hier, Joshevet alle haar, het. De, een stad, die zetelt op, een berg, op de berg, staat het op de berg, op een berg, lood is dat er, zal niet uh, verhuld worden, zal niet, ja, verhuld betekent verhuld van, van licht, punt. Een de, de stad die zetelt op een berg. Dat is net als wat hij zegt. Op een berg, op een hoge plaats. berg op de uh, ketter, op de hoogste, boven de vier stadien. Okay. Huh? Gam, nog eentje. Gam, een, madlik, Madlikim, Ner, Lassun. De volgende regel, de volgende pagina, de pagina 5. De eerste regel. Oto, tachat ha eifa. im. al, ha Leha'ir. le ha ir, De vorige pagina. Gam, een, met madlikim, kijk, steeds over licht spreekt. Ook. Steekt men een kaars niet aan om hem, om de kaars, de volgende pagina, te plaatsen onder een maat, onder een, een korenmaat. Waarvoor? Kim, maar men zet hem op de amenora, op een. Op een, op een lamp of op een kandelaar, kandelaar kan je zeggen leg hij hier om te, om te schijnen aan babait aan alles of aan allen die in het babait in, in, in het huis zijn wie is huis? huis heeft vier, vier ja nee ook vier stadia. De, de, de, de, de stadie, dus de vier muren, dus vier stadie is. En Malhoub, Bayt is ook Malhoub. En aan de vier stadie ook, En daar moet wel een licht zijn. En spreid over een kars. Dan heeft het wel een soort regime. Dat altijd moet blijven uh, schijnen aan de kinderen. En dat is wat hij steeds over het licht spreekt. Dan zegt hij: Spreek je dat over, over tot, tot zijn leerling. En tot zijn leerlingen spreekt hij. Hij spreekt niet zomaar, hij spreekt tot zijn leerling regel, boven, De regel bovenaan, dus de eerste regel. En wie zijn deze zijn leerlingen? Wie moeten zijn leerlingen zijn? Nu, kwastverrot. Hij zei die dan. Nu, dan als het ware. Zij die dan ontvangen van negen onderste van de ketter. Dus hij scheent, ketter de ketter, scheent aan hen, en zij ontvangen dan van negen onderste van de ketter. Goed opletten, ook wij ontvangen alleen maar van de zat, of wij noemen het zat, van de zeven onderste, negen onderste kan je ook zeggen. Maar ja, als we spreken van 9 onderste, dan zijn de eerste Zimtzum, als we Dan spreken we van de kilim, van Adam, Katmon. En als we spreken van 7, dan spreken we normaal van de tweede kilim, van de tweede Zimtzum. Dus wij ontvangen normaal van Yeshua ook van wie? Van Yeshua ontvangen we van welke Yeshua? Van de zoon van God of de zoon van mensen? Van? De zoon van mensen natuurlijk. Ja of niet? Van de zoon van mensen. Niet met zijn in zijn verhouding tot... In verhouding van tot Hashem. In zijn verhouding tot Hashem was Yeshua op de berg. toen hij sprak. toen hij in de verkeerde met... Samen met Moshe in, in Eli. toen was hij in de zoon van Hashem, van God. Maar wij ontvangen van Yeshua... Mensen ontvangen van Yeshua alleen... Van zijn de zoon van mensen. Dus dat is wat wij in staat zijn. Huh? No, wij kunnen alleen ontvangen van zijn onderste hel, helft van de ketter. Jezus sure heeft twee stukken van de ketter. Bovenste en onderste. Van bovenste kunnen wij. Niemand is in staat om te ontvangen. Om, om te om, helpen. Want dat is gaar. Gar van de ketter. Dat is niet mogelijk. Want alleen Yeshua kan. Omdat hij zijn ziel is van boven. De van hier. Van de attic, Van de gar van de atik. En wij zijn allemaal. Van onder de mal Die in de, de, in de gar van de, in de, in de atik. Is verborgen. Right? Wij kunnen alleen ontvangen. Van de Yeshua. In zijn hoedanigheid Van de de, de, de Men's, yeah, the Men's, you see that? The zone Fund Men's.